Dat is de grote uitdaging, daar zetten we dus ook speciaal materiaal voor in. En als dat niet lukt, ja, dan houdt het op en gaan we uit veiligheid misschien wel zorgen... dat ze bepaalde weggedeelten niet, uh, even niet toegankelijk zijn. Was bij de NOS, ook de ziekenhuizen zetten zich schrap voor valpartijen en andere ongelukken. Om er zeker van te zijn dat iedereen meteen geholpen wordt... blijven sommige medewerkers er vannacht slapen. Opvallend veel kleine kinderen hebben er waterpokken. Volgens experts ruim twee keer zoveel als gemiddeld in de winter. Hoe het komt dat er nu zoveel kindjes last van hebben weten ze niet. Waterpokken is een kinderziekte die vooral in de zomer voorkomt. Dan de dodelijke brand in een skibar in Zwitserland tijdens Oud en Nieuw. De eigenaren van die bar worden morgen ondervraagd. Volgens de burgemeester werd de bar al jaren niet meer gecontroleerd... terwijl dat wel moest. Bij de brand vielen 40 doden nadat vuurwerk op champagneflessen het plafond in brand zette. En de tijd staat stil in Utrecht. Van de klok van de Domtoren is een van de wijzers naar beneden gevallen. De wijzer is terechtgekomen op een lagere verdieping van de toren. Gelukkig niet helemaal naar beneden op mensen. Het had erger kunnen aflopen, want die wijzer weegt 70 kilo. Ja, nu dus even geen klok daar. En dat is best onhandig voor de Utrechters. Ja, ik wilde kijken hoe laat het was. En ik dacht, het is 10 uur. Kut, ik ben te laat. Toen keek ik, toen was het kwart voor tien. Oh, toen ja. dacht ik, huh? we missen we een wijzer. Ja, het is gek dat die klok kapot is, want de domtoren is juist net opgeknapt. Ze zoeken nog uit hoe dit nou kon gebeuren. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond gaat het regenen. Het noorden krijgt veel sneeuw en wind. Daar geldt vanaf middernacht code oranje tot morgenmiddag. De temperatuur morgen in het noorden rond het vriespunt. In de rest van het land wordt het ietsje minder koud. Dit is Joe, met Guido Kaling. En ga dat Joe-prijzenpakket er zometeen weer uit in Minute to Win It. Hoor je zometeen een Step on Wolf, Born to be Wild. Naar UB40 en Chrissy Heim. Ja! Lightning, heavy metal thunder, racing with the. Wind. Van Steppenwolf, Born to Be Wild. Ik ben bij Joe, de de 70s, 80s en 90s. Zometeen ook de Fuji's. En ook Kim Wild. Ja, sorry Kai, ik kan nu uren naar luisteren. Ja, het is fantastisch. gitaar wel het is geweldig. Maar goed, uh, zullen we maar beginnen. Moeten door. Minute to win it. Ja, het is uh, namelijk bijna tien over zeven. Dat betekent een nieuwe ronde Minute to win it. Uiteraard. Uh, fijn dat je er weer bent, Kai. Um, Claudia, ook fijn dat jij er bent. Yes. Lichtelijk nerveus, heb ik begrepen. Ja, ik ben wel nerveus. Waarvoor? <laughs> ja, het is gewoon spannend. Druk Op de radio, dus... Uh... Ja, dat is natuurlijk ook zo, dat begrijp ik. Want ja, dan zit je ja. thuis te luisteren en dan hoor je het aan. En dan denk je van, nou ja, makkie takkie, dit ga ik wel even ja, doen. Inderdaad. Maar, ja, inderdaad. Dus zit je hier je ja. toch een bepaalde druk ja. bij kijken. En je hoort die klok op die achtergrond lopen. En tikken, tikken, takken. Nou, maar het komt helemaal goed, Claudia. Het gaat helemaal goed komen. We ja, we ja. Wel ja. Zeker, zeker. Uh, je gaat met Kai spelen vanavond. Ben je voor jezelf een beetje spelletjes vanavond? Ja, we spelen echt veel spelletjes, dus ik uh, ben benieuwd. Oh, Oké, okay. oh, dus je bent gewend aan de wedstrijdspanning. Ja, zeker. Kijk, dat is fijn. Um, Claudia, dan uh, ga ik jullie veel succes wensen. Vijf begrippen raden binnen één minuut. En als je lukt om ze alle vijf te raden binnen die minuut, weer het Joe Prijzenpakket. Oké, okay, helemaal goed. Kan je gaat omschrijven? Ik zit op de jurybank. Ik ja. wens jullie veel succes. Dan gaan jullie in 3, 2, 1, hoor. Deze persoon staat ook wel bekend als 007, James Bond. Dit is een verpakkingsmateriaal, kan het zijn. Uh, die krijg je vast wel eens bij een bestelling. Dan zit het daarin. Uh, en waar... Een doos? Ja, en waar is dat dan van gemaakt? Karton doos? Karton, ja. ja. Uh, dit is een uh, dier. Wordt uh, gezegd het gevaarlijkste dier uh, ter wereld. Heeft een hele grote bek, korte pootjes... Dan gaat, <laughs> gaat die bek open uh, en dan wordt er een krop slaai gegooid. Nee, nee, nee. Je, uh, um, uh, um, je hebt die hele bekende rivier in Egypte. Uh, dat kom er niet op. Oh, je hebt... De, de... Nel, Nel, Nelpa. Ja, nel. Uh, dit is fruit met een kroontje op. Een tomaat. Nee. Een uh, aardbei. Ja, en dit is de zanger van uh, uh, de Siske de Rat heeft hij gespeeld. Hij krijgt toch allemaal te kleren. Danny de Munt. Ja. Claudia, oh, yes. Ja, ja, ja. Kakken zonder douwen. <laughs> ja, het was even zoeken naar de Nijlpaard. Maar hij ja. is gevonden. Wat goed, Claudia. En uh, Kai ook goed gedaan. Ja, um, dankjewel. Vijf begrippen binnen een minuut. Betekent een joe prijspakket naar welke plaats? Bergen. Bergen. Nou, daar kom ik zo langs. Ik ja. uh, gooi het wel Zeker. even af. Ik kan even duren met die sneeuw, maar hij is onderweg Claudia. Ik <laughs> Ja, fijn avond. Hey, fijne avond. Als je zelf een keer mee wil spelen en dat uh, Joe Prijzenpakket persoonlijk van Kai wil ontvangen, uh, kun je, je nu opgeven voor een nieuwe ronde Minute to Win It. Misschien maandag al. Doe dat via de app van Joe. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words.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 Jo, de hits uit de 70s, 80's en 90s. Ik hou van de muzikale raadseltjes, dus ik heb er even één voor je. Ik heb hier drie namen. Twee van die namen zijn van banken. En één naam is van een meidengroep. En jij moet de meidengroep eruit halen. Komt-ie. Uh, we hebben Morgan Stanley, Wilson Phillips of Goldman Sachs. Wie gaat over het geld en wie gaat over de muziek? Ja, weet je het? Het is Wilson Phillips en hier heb je ze met Hold on. Je bent bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. En ik heb nu toch een lijstje voor je klaarstaan. Al oh, muziek om je vingers bij af te likken. Ik heb er gewoon echt zin in. Uh, Queen en Radio Gaga zometeen. Ook oh, Gary Rafferty met Baker Street. En Taylor Dane, tell it to my heart.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 Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt na je me gewoon teringhaard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur bij RTL 4. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op anwb.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boxsprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Bij Nationale Vacaturebank is je nieuwe baan altijd dichtbij. Want wie wil er nu niet een baan waarbij je nooit in de file hoeft te staan? Jij toch ook? Kijk daarom voor die nieuwe baan bij jou in de buurt... op nationalevacaturebanken.nl Fans van Voordeel opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hak, zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel, Aldi. Je nieuwe baan is altijd dichtbij.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 Zo, voor jou dames.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 10 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Zo, zo, zo, zo. Oh, wat een geld. Zeg een duim en tot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 Dit is Joe met Guido Kuin. En ondanks de sneeuw zijn ze gewoon op tijd hoor. Joan Osborne, ook Gary Rafferty, na de mannen van Queen. Dit is Radio Gaga. Street. Je bent bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Joe Nosborn en One of Us zometeen. Ja, en uh, is het jou in december ook niet echt bevallen dat meedoen aan uh, loterijen of kraskaarten of uh, ja, alles waar je een beetje geld bij kon winnen? Oftewel. Ben je ook een verliezer gebleken in december? Nou, geen zorgen, we gaan in januari misschien wel een winnaar van je maken. Dat doen we in Kai's Tweede Kans Weken. Kai van de Middagshow die geeft iedere dag een aantal prijzen weg aan mensen die niks hebben gewonnen tijdens de decembermaand. En komende maandag weer mooie prijzen: bijvoorbeeld een luxe koffiezetapparaat. Twee dagen aan boord van de SS Rotterdam, inclusief ontbijt. En een jaar lang gratis naar de carvers. Nou, dat is misschien iets wat voor mij wel wat zou zijn. Maar goed, ik doe niet mee. Het is aan jou om te winnen. En je gratis claimen. dat doe je in de app van Joe. Emergency. Aging Dr. Beat. Emergency. to my heart bij Joe, terwijl we natuurlijk al de hele week in de sneeuwperikelen zitten en morgen wordt ook weer een flinke sneeuwdag, maar als je goed naar het nieuws hebt geluisterd is dat in principe alleen in het noorden. Het sneeuwfront is een beetje op de lijn tussen Den Helder en Emmen dus als je eronder zit, zou er in theorie niet heel veel sneeuw moeten vallen dus uh, als je in het zuiden zit, Brabant Limburg, uh, Zeeland de handschoenen in de tas, maar neem wel een regenjas of een paraplu mee... want het gaat wel regenen. Dus misschien had Bill Witters toch gelijk. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home darkness every day Ain't no sunshine when she's gone No Sunshine bij Joe. De hits uit de 70's, 80s en 90's, zo Zometeen Fleetwood Mac met Little Lies. Ook Dolly Parton met Jolene. En jij hebt zometeen ook weer de keuze. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1981. En aan jou de keus welke van de twee ik zometeen voor je ga draaien. Uh, stemmen, dat doe je vast in de app van Joe. Hoor je het liedje met de meeste stemmen zometeen. En het nieuws met Nathalie hoor je ook. Ja, Rijkswaterstaat adviseerde iedereen in het noorden van het land... werk morgen thuis als dat kan...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 Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt: Uno, dos. No stress, geen eigen risico.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 Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl Je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki dealer. Nu bij Plus, euroweken Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro.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 Goedenavond. Ga morgen niet de weg op als dat niet hoeft. Het is een dringende oproep van Rijkswaterstaat voor iedereen in het noorden van het land. Vanaf middernacht geldt code oranje voor Friesland, Groningen en Drenthe. U wordt Rijkswaterstaat bij de NOS. Zo het er nu uitziet, moeten we eigenlijk voorbereid zijn op nog gekkere omstandigheden dan wat.